Het oudere echtpaar is overgebracht naar het ziekenhuis in Alkmaar. Het is niet bekend hoe zij er aan toe zijn. In Laren is een man van 31 aangehouden op verdenking van brandstichting in Laren en Blaricum. Mogelijk is de man betrokken bij een reeks rietkapbranden in de regio. Een speciaal recherche onderzoekt sinds november vorig jaar de brandstichtingen. Het recherche kreeg de afgelopen maanden hulp van een grote groep vrijwillige burgerresergeurs. In januari kregen inwoners van Laren en Blaricum daarvoor een mini-cursus resurgeren.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 Natuurlijk heb ik tijd. Welkom, welkom, lieve luisteraars. Dat was Nico, Dr. Bongo Brain. Volgende week is Anne Dodeman, de groentevrouw, weer terug uh, op haar nest. En dan heb ik ook weer wederom muzikale uh, gasten. Dit keer helemaal uit Antwerpen. De Golden Close, welkom. Ja, en uh, uh, hebben jullie gelezen op de website. Uh, wat ik over jullie heb gezegd? Dat is heel mooi. Ja? Maar nou, wat Zia is... eigenlijk over ons heeft gezegd. Wat zei hij? Ja, heel daar mooi. gaat het om. Want jullie zijn mij getipt. En wel door Zia Ertekin. Hij is beter bekend als DJ Blue Flamingo. Verzamelaar van supermooie 78 toerenplaten. Hij Heeft al twee verzamelaars uitgebracht. Juni komt de derde. Na zijn reis door Afrika. En dan is hij ook weer te gast. Maar wat schreef Sia? Die schreef. De mij zeer dierbare vrienden van de band The Golden Glows uit Antwerpen hebben een prachtige nieuwe cd gemaakt met bewerkingen van prison songs die Ellen Lomax in het verleden heeft opgenomen in Amerikaanse gevangenissen. De cd is deze week uitgekomen en krijgt erg mooie recensies. Onderaan de mail vind je recensies zoals deze is gepubliceerd in de standaard. Vier sterren maar liefst. Nou, uiteraard willen ze hun cd ook in Nederland onder de aandacht brengen. Het NRC noemde hun optreden uh, tijdens de Great Wide Open op Vlieland... al één van de hoogtepunten van het festival. Hoewel ze door hun, uh, thema, voor hun themaprojecten samenwerkingsverbanden aangaan... met diverse muzikanten, bestaat de kern van de band uit drie personen. Bram van Moorhem, zang en gitaar. Nel Ponsaars, zang en Kathleen Schijer. Ook zang. Ha. Nou, Bram is van huis uit, die zo ook is. Dus. Bram is van huis uit filosoof en net als ik een geboren romanticus. <lacht> dus naast dat ze prachtige muziek maken, valt er ook erg goed met ze te praten. <lacht> Nee, nee, dat beloofd kan. Ik spring niet vaak op de bres voor bevriende muzikanten. Maar mocht je nog een plaatsje in jouw programma hebben... waarom me goed, je. Nou, natuurlijk, ik vind dat echt zo'n aanbeveling. Dus ik heb gelijk met Bram gemaild en hij zei... nou, oké, okay, we komen. Goed, laat maar horen hoe jullie klinken. Alright. Hier, deze moet ik hebben. Echt hartstikke mooi. Wat was dit nou voor een song? Dit was Be Ready When It Comes. Een, uh, een bewerking van een bluesnummer van Skip James. Een nummer uit de jaren 20 oorspronkelijk. We hebben daar onze eigen, onze eigen draai aan gegeven. Zoals ze met al onze muziek doen. Ja, ja precies. Goed, ik ga, ik ga even opzommen wat we in de rest van de nacht hebben. Uh, het is geen 4 of 5 mei meer, maar het is nog wel mei. En ik heb... Uh, ik heb nog niet echt herdacht, wat ik toch doen vannacht. Eh, ik heb een bijzonder hoorspel opgeduikeld. De poppenspeler van Lots is naar het toneelstuk La Marionettiste de Lots van de Roemeens-Franse schrijver Gilles Stégal. Het is een heel mooi verhaal. En de KRO stond dat uh, ooit, ik geloof 1985, in voor de Prix de Rome... Niet gewonnen, maar goed. Het is het verhaal van Samuel, Samuel Finkelbaum... die ondergedoken blijft op zijn Berlijnse zolderkamer. Ook al is het al 1950. Hmm. Goed, ik las ook drie titels die zich allemaal afspelen in de Tweede Wereldoorlog. Ze hadden niet meer van elkaar kunnen verschillen. De bestseller van Jenna Bloem. Bestverkochte boek hier in Nederland in 2011. Over de Duitse Anna met de heftige relatie met een SS-Oberstelmanfeuer nou dan uh, ja ik weet niet wat ik daarvan moest vinden, maar goed het ijzersterke verslag van de tante van Jeroen Crabbe Crabbe sorry Mirjam Blitz die uh, dat schreef ze direct nadat ze teruggekeerd was uit, uit uh, Auschwitz en is net weer heruitgegeven vond ik erg bijzonder en dan de fascinerende geschiedschrijving van die jonge Franse auteur uh, Laurent Binet over de aanslag op die Esther Heydrich hè, in het Praag van 1942 hahaha Himmlers ha, ha, ha. hersen heette Heydrich even jullie dat gelezen Oh, fantastisch. Goed, het is echt, hoe blijf je bij de feiten en sleur je toch de lezer mee? Nou, het lukt hem volkomen. Nou, dan iets heel volkomen luchtigs. De film Jackie, hè, van Antoinette Beumer. Een zusjes road movie. Gespeeld mm. door de mooie zusjes van Houten... met uh, Holly Hunter als vreemde draagmoeder met been in het gips. En dan gaan ze in een groot camper dwars door New Mexico. Maar goed. Uh, ik heb een kijk kijkje genomen in het nieuwe stedelijk museum... Maar dat ga ik volgende week wel eens vertellen. Uh, verder hebben we ook nog de uh, Tracers. Jan Emaus die schreef ook weer een vers mysterie van Emily. En hij sprak wederom het direct van Beuningen. En er is een nieuw broodspoor. Dan gaan we naar het Amerikaan aan het Amsterdamse plein. Nou, het zit helemaal lekker vol. Dus uh, tot slot uh, de website. www.adelinevanlieer.nl Dan kan je terugluisteren en lezen wat we allemaal draaien. En, en podcast en whatever. Je kan uh, uh, ook mailen naar hetgoedelevenetkaren.nl. daar kan je nog meer doen. Oh, je kan met mijn vrienden op Facebook. Dan, dan, dan kan je de hele leuke foto's zien die we net geplaatst hebben. Van uh, deze mooie Want het leuke is. Ze hebben zich ook even omgekleed. Ja, natuurlijk. Ik dacht dat het televisie was vandaag. Uh... Het ja. ja. zijn Belgen, ja. De gloed door de radio. Nee, dat voelt toch beter om zo. Ja, dan dat is hier een prachtige. Vooral jij dat een mooie met dat uitdagende decolleté, mensen. Ja. Ja. Jij bent heel, heel, heel decent. Ja. met Een stropdasje. En... Soms mag dat. Ja. Goed, volgende nummer, wat wordt dat voor, voor De jullie? Fine Lady Gay, een uh, nummer, een zeer oud volknummer paar honderd jaar oud over moederliefde, de mooiste vorm van liefde. Op. Er bestaat toch? Moederdag? Het is moederdag, ja. Ja. Ja. En ik ben het vergeten. Ah. Oh, oh. Okay. Is... We maken het goed voor jou, Adeline. We ja. spelen een mooi nummer. Voor, voor alle moeders. Voor alle moeders. Die vergeten zijn vandaag. Oh, ja, oké. Okay. Mm. Aan tafel uh, nodig, ja. Maar het de techniekje, dat doe je ook weer prachtig, Bart. Um, wat is... Neem wat te drinken. Dat heb je toch wel verdiend. Of een chipje. Of een tukje <laughs> oh, Die ben ik nog speciaal gaan halen. What? Die zoneren. Ja, dus jullie moeten dan met die, die, die microfoon delen. Ga je daar zitten bij? bij? Ah, daar. Huh? we nou, nou, moeten moet natuurlijk de hebben de over uh, hoe dit allemaal tot stand is gekomen. Ja. Uh, dat moeten we bij Bram beginnen, denk ik. Officieel bestaan jullie vanaf uh, 2005, maar we moeten natuurlijk denk ik, wel verder terug in de tijd. Uh, en, uh, oh, sorry. <laughs> Goh, even denken, een, ja, een jaar of zo. 2004, denk ik, was het idee ontstaan om uh, iets te doen met oude muziek. En om met meer stemmen. En dan heb ik heel lang moeten zoeken naar... Uh, geschikte zangeressen en door de welustige hand van het toeval... zoals dat heet, ben ik Kathleen en Nel okay, uh, okay. tegengekomen. Maar ik denk dat we nog verder terug moeten gaan, want... Uh, het, uit wat voor, kom je uit een muzikaal nest? Ik zelf? Ja. Helemaal niet. Nee? Nee, niet. Helemaal, nee ik ben uh, altijd naar de muziekschool geweest, vroeger. Ja? zoals Zoals zoveel kinderen. Dan kreeg ik heel veel op mijn donder, omdat ik nooit mijn les leerde. Oh, en wat voor, wat voor instrument? <laughs> ik heb uh, gitaar altijd gevolgd en uh, solfège notenleer. <laughs> Uh, samenspel en tot mijn 17, 18e. En altijd ook in bandjes gezeten en altijd wel muziek gemaakt. En, maar, uh... en zingen? En zingen, ja, met platen mee thuis op mijn kamer. Maar geen zangles? Nee, nooit gaat eigenlijk. En, en wat, wat, wat voor muziek draaiden ze thuis bij jou? Beetje van alles, Adeline. Uh, een, beetje, een, een brede doorsnede van, van de popmuziek, zou ik maar zeggen. Uh... Oh, wat stond er in de platenbak? Er stond een beetje jazz in, er stond Led Zeppelin in... er stond uh, The Rolling Stones stonden erin. Zelfs bij iedereen, weet je wel. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Maar je ouders hielden, die, die, die luisterden wel veel naar muziek, Ja, of niet? tuurlijk. Tuurlijk wel, zeker ja. wel. Ja. En dan ben ik eigenlijk pas op latere leeftijd... Ik was al 6, 27 toen ik dacht van... Oké, okay, het leven is kort. Je moet doen wat je graag doet op een heel korte tijd. Dus wat had je, je daar na de middelbare school gedaan dan? Ik heb filosofie gestudeerd en ja? dan ben ik, uh, ben ik een tijd journalist geweest. Vier, vijf jaar in de geschreven pers en uh, ik heb een klein beetje radio Ja, ik, las, ik, las een, uh, ik vond een interview op internet met uh, Jeffrey Gineides, ja, Eugenides. Ja, dat, is, Eugenides. Ja, dat is mijn allereerste interview. Oh, echt waar? Echt, uh, <laughs> Maar dat, dat heeft wel een eigen leven geleid, heel dat interview. Want dat is ja. ondertussen opgenomen in de Philosopher's Index. Wat dat voor een kleine filosofische garnal, als mezelf echt wel best een grote eer is, om in de ja, Philosopher's ja, ja, ja, Index terecht te, ja, ja, ja, te ja, ja, komen. Ja, ja. ja. het dus was een, een mooi interview, mooie. ja. Ja, toch wel. Ja. Ik heb alleen dat boek Freedom gelezen. Uh -huh. ja. Heb jij dat gelezen? Nee, ik heb zijn laatste niet gelezen. Lees je nog wel veel? Uh, ja, maar uh, puur ter ontspanning. Niet, ja, meer, uh, niet, meer voor de... niet meer als, als uh, werk, zou ik maar zeggen. Nee, want je had dus die filosofie gedaan, en je ja. als journalist gewerkt. En opeens ja. had je zoiets van, ja, maar mijn hart ligt bij... Bij de muziek. Ik vond dat ik aan de verkeerde kant van, uh, van het hek stond. Uh, als ik... Van het hek? Ja, als ik, als ik muzikanten ging interviewen, dacht ja. ik van... Maar, pff, ik moet daar zitten bij jou. Ik wil... En dat was ook typisch. Ik stelde mijn vragen wel voor, uh, voor het magazin of voor whatever. Maar, ik, maar dan achteraf, als de band uitging... Dat dan blijven we uren doorlullen over muziekinstrumenten en, en bandjes. Niemand, dus ik merkte al snel van: ja, oké. Okay, ik moet het gewoon echt eens Ik doen, moet het zelf ja. aan de andere kant gaan staan. Ja. Maar toch bijzonder. Ja. En, en, uh, want jullie dames, jullie zijn van het consortium. Ja, zijn... ja, ja, ja, We hebben samen ja, gestudeerd. Ja, in, in, uh, en, en heb je dan klassieke zang gestudeerd? Nee, jazz, jazz en lichte muziek. Maar, ja. Um, ja, dat was in Antwerpen echt wel heel strikt bebop jazz dus weinig ruimte voor andere dingen. En, uh, dat hoor je vaak dat ja, de conservatoria is, zo, zo ja, ontzettend wel, uh, ja. weinig uh, flexibel ja, zijn. Ja. En, Geleerd natuurlijk enorm veel maar op den duur had ik echt een overdosis aan jazz en, ja, en, en, en al die techniek en al en moeten daar wel van afkikken. dus uh, ja. Ja ja. Je ja, neemt er gewoon van mee waar je zin in hebt ja. eigenlijk en de rest gooide gewoon. Overboord, ja, maar, allee, ja. niet overboord, maar... Nee, nee. Ja. En, maar toen jullie begonnen aan die uh, opleiding, wat had je dan voor ogen, wat wilde je... Het was voor mij nog heel onduidelijk, ik wist gewoon al allee, diep van binnen al lang dat ik wil zingen, ik wil zingen. En uh, ik heb eigenlijk gewoon na het middelbaar mijn intuïtie gevolgd. Ik was super bang en verlegen, maar ik heb dat dan toch gedaan... Uh, examen gedaan. Ja. En ja. <laughs> heel veel schrikken en voor het eerst door de micro zingen en zo van die dingen. Ja. Ja. Maar ik uh, ben heel blij dat ik dat heb gedaan en, uh, ik, ik, ik heb nooit echt zo'n een, een plan gehad van ik ga dat of dat of dat worden of doen. Ik wist gewoon, ik moet zingen en ik zie wel werk. Okay. En dat was dan heel leuk om, om Brand tegen te komen. Ja, ja. En, uh, allez. Inderdaad, ook ruimer te kunnen gaan dan alleen maar chat. Dit was Kathleen. En, en Nel, wat was jouw droom toen je naar die uh, construium ging? Ja, dat was ook, het was een beetje moeilijk. Ik zei 18. Ineens moet je de ja. keuze van je leven maken. Uh, universiteit of hogeschool of een richting. Word ik advocaat of dokter, of uh, wil ik een bloemenwinkel. Of word ik zanger of word ik pianist. En ik, ik wist het echt niet. En dan had iemand mij gezegd van ja. Ik geprobeerd eens naar het conservatorium te gaan ik dacht, ja... Dus Zong je goed. al veel daarvoor? Ja, ja. Ik, ja heb, wel, ik heb ja. eigenlijk altijd piano gestudeerd. Klassiek piano aan de muziekschool. Oh, jij gaat straks ook piano Tot, spelen. Tot uh, mijn ja. leerkracht een beetje knettergek van mij werd. Want ik wilde alleen nog maar saties spelen en blues. En dat waren zo nu net de twee dingen dat zij ja. niet echt mij goed kon uh, inleiden, zal ik maar zeggen. Ja. Dus dan ben ik geswitcht naar jazzpiano. Ja. En dan zat ik bij Jeff Neve, de nu alombekende pianist. Ja. Dat was dan mijn eerste jazzleraar. En uh, ik vond dat wel fijn, maar ik was meer en meer aan het zingen ook. En ik voelde van, er, er is iets dat nog ontwikkeld moet worden in de stem. En dan ben ik als neveninstrument zanger gaan bijdragen. Ja, ja, ja. En op den duur is dat zo'n beetje... omgedraaid. Ja. Ik speel ja. nog altijd wel piano, maar ik heb daar altijd stress voor. Dus <laughs> ik ben eigenlijk nu al een beetje al aan, het, aan het zweten voor speed. Ah, ja? <laughs> ik speel eigenlijk nooit. Maar het is maar geen ja. conservatorium, dus dat, hè, oh, dat nee, valt niet. Nee, hè? absoluut Ja, nee, zeg. Is, Lang leven, dat uh, ja, moet ligt wel in perfect. de schoon, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nee, maar hm. ah, wel ja. En dan, en dan ineens zat ik op het conservatorium en dan... Dan vond ik dat toch wel een ja. goede keuze. En waren jullie toen al vriendinnen? Nee, we hebben elkaar leren kennen in het voorbereidend jaar voor het conservatorium. Ja. Om allee, echt gedrilld worden om bieden okay. te geraken. Okay. En daar hebben we elkaar op het einde van het jaar echt allee, bevriend geraakt. We waren de twee enigste die door mochten. En zo zijn ja. wij eigenlijk, wij zeggen dat altijd heel mooi, compagnon du route. Oké, oké, okay, okay, compagnon Ja, ja, we zijn de compagnon Ja, nee, we route. hebben dan eigenlijk heel veel samen gestudeerd, alle lessen samen gevolgd. Maar het is ook zo, die twee die klinken ook fantastisch samen. Ja, ja, ja. dat is, dat is ja. natuurlijk ook een chemie, hè. Ja, he, die, ja maar, uh, in, En het mooie in, in, in, is, dat ja. klinken met ons drie ook fantastisch. Ja, ja dat ja. is mij ook opgevallen, hè. Ja. We hebben twee hadden. we ja. ja. ja. hebben wij met ons drie ook. Vanaf het allereerste ja. moment eigenlijk dat gezongen, ja. hè. Ja. Ja. ja, want Bram had, had mij eerst gehoord ergens, en hij had dan in oh. dat in feite ook dat mee wou doen met The Golden Glows, en dan uh, oorspronkelijk was er nog een ander zangeres, Maar ik heb gezegd van nee, ik ga Nel voorstellen. Want Nel zingt lager dan mij en wij klinken samen heel fijn. En wij hebben al veel samen gezongen. En dan, ja, dat was ineens zo'n uh, klik. En ja. Ja. Maar en ook vanaf de allereerste momenten ja. dat wij samen zongen, toch? Ja, is, uh, ja, wij klinken als één eigenlijk ja, als we zingen. Mensen dus kunnen dus er vaak laag. niet aan uit van... Wie zingt wie hoog zingt of hoog zingt laag. laag Want we ja. switchen ook ja ja, ja. Express. ja, ja, ja, ja, ja. Soms zing ik hoog. En zingt ja. zij laag En soms is het omgekeerd, of ja. soms zingt Bram, Bram ineens hoog. Ja. Ja. Het is zo ja. constante vuurwerk Precies, ja. uitspatting. Ja. Ja. Ja, je zegt het mooi. Ja, oh ja. Nou, nou, zie, het is de nacht, hè? Daar. Ja, dat mag, dat mag. Dan dus bevordert ja. dat een beetje, hè? Ja, ik heb ontdekt nee, dat ik daar wel ik best doe. goed in ben. In ja. Zo, van die... ja, in de, in de nacht, nacht wil ik dat, ja. ja. Neem een wijntje. Ja. Ja, ja. ja. ja. ja nee hoor, geen sch rustig in. Ja, het uh, wat dat Wat ik gaat Bram vertellen... Um, uh, jij zegt, in 2004 bedacht je ik, ik wil oude muziek. Mm -hmm. Waarom? Waar, waar komt dat vandaan? Wel... Ik was geïnteresseerd in songs schrijven, zelf. Niet te veel, hè? Ik doe dat ook nog altijd, eigen songs maken. Dat is een, een stap die we met de Glow's ook wel gaan zetten, eigenlijk de volgende stap. Maar om een beetje te kijken, om studiemateriaal te vergaren, dacht ik van, laat eens kijken hoe ze dat vroeger deden. Aan het begin van de popmuziek, in de jaren twintig, bijvoorbeeld. Gewoon, hoe staken songs in elkaar? Waar gingen die thema's over? Hoe deden ze dat? En ik ben toen heel veel muziek van de jaren twintig beginnen beluisteren. En uh, dat was zo'n fantastische ontdekking. Ik merkte ineens van de popmuziek van toen was eigenlijk beter dan die van nu nog altijd. En die, als je daar een klein beetje het stof van afblaast, van die nummertjes, dan zijn die nog altijd relevant en nog altijd mooi om te zingen. En vandaar is het eigenlijk uitgekomen allemaal. En dat werd het eerste programma wat je En dat gemaakt. werd het eerste programma dat we. En dat we eigenlijk nog altijd doen. Hè. Minder ja, ja. deze dagen wel. Maar ja, we vallen dat er nog wel altijd op echt terug. Het, de oermuziek. Ja. En dat is, in is ook zoiets dat, dat, dat, dat is iets magisch. Dat heeft iets van kindjes van vier tot mama's van 80 mm -hmm. jaar, mm -hmm. iedereen wordt er gek van. Dat is ongelooflijk. En er zit wat melancholie, maar even oh. ook humor. En we vinden ja, dat, dat zelf zo... ook altijd, ja, want je ja. zelf zo ja. een minder een dag hebt en je speelt dat. Speelt dat is dat echt zo: wordt daar Ja, van ja. ja. ja. ja, het is, het is ja. echt ja. vooral fijn ja. om oh. te doen. En, en is dat op cd verschenen? Ja. Dat was ons allereerste plaatje uit 2007. En wordt dat ook in Nederland uitgebracht? Want, uh... Nee, enkel via onze website is dat. Oké. Okay, okay. Reclame. Maar we zijn wel aan het denken om die opnieuw op te nemen, omdat die, die is bijna uitverkocht. En net omdat dat zoveel mensen aanspreken, omdat dat zo'n leuke muziek is, denk ik ja. misschien die van de zomer nog eens opnieuw opnemen. Wat, wat voor liedjes moet ik dan denken? Hmm. Kun je Tiptoe to the Tulips? ja. Okay. Oh, dat is uit de, ja, uit de jaren twintig. Veel ja. mensen ja. ja. vergelijken ons met de, de soundtrack van Oh Brother, Where Art Thou? Ja, goed. Ja, die ja. film was, was natuurlijk ons. echt en, dan zeggen ze van Ja, jullie zijn precies rechtstreeks uit die film gestapt. En dat is een beetje van alles. Dat is een beetje blues, een beetje country, een beetje ja. jazz. Beetje popmuziek folk. van die tijd. Ja. Ah. En een, een blend van dat alles samen. Ja. En dat is heel Zoals. leuk om, om ja. die verschillende dingen toch te kunnen doen. Allee, dat je niet ik zeg het, zo de één stijl Precies, moet kiezen, ja. maar dat je zo wat verschillende... Precies. Dat is heel fijn. Ik en wat dat ook doen, is, ja. en dan is dus het meer het filosofische pad, het is het heel interessant om terug te gaan naar het begin van de popmuziek, want de jaren twintig zijn eigenlijk het officiële startschot van radio, van supersterren. En dan merk je, als je teruggaat, dat je eigenlijk samenvat wat al wat erachter komt. En daarom is dat ook heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. Ja. Ja. Want mensen zeggen dat soms van, maar jullie vatten de twintigste eeuw samen met het dat is niet waar, want we gaan gewoon terug naar ja. wat er in het begin werd gespeeld. Een ja. beetje de bron. Ja. Dus ja. En dan, dan kom je dus, uh, als je op zoek bent naar, uh, naar oud materiaal... dan kom je ook bij Ellen Lomax uh, terecht. Mm -hmm. dus vertel jij maar even Sorry. wie Ellen Lomax precies was. Ellen Lomax is een muziekpionier, muziekoloog... Um, die vooral veldop, beroemd is geworden wegens zijn veldopnames. Hij heeft met zijn vader van in de jaren 30 tot... Diep in de jaren 70, 80, 90 zelfs, veldopnames gemaakt. Hij heeft zes, uh, zes decennia lang overal ter wereld uh, volksmuziek gaan opnemen eigenlijk. En, en heel letterlijk. Mijn, uh, mijn platenrecorder ergens uh, in, de, in de koffer van een auto. En dan het platteland in voor maanden. En dan overal rondvragen van ken jij iemand dat kan zingen om volksmuziek vast te leggen. En het is de man... Muddy Waters hebben we aan hem te danken. Led Belly hebben we aan hem te danken. En eigenlijk indirect zonder Muddy Waters. Geen Rolling Stones, geen rockmuziek. en Eigenlijk is het de peetvader van de moderne muziek. Ja. Uh, Dank, uh, u, zijn... <tank> Dank u John Lomax. Dank u. Dank de... u, ja. <tank> uh, ja. 19, uh, 1915 geboren. 2002 overleden. Uh, hij was nog te zien in een documentaire van die Nederlandse jongen. Ja. Rogier, ik heb het ergens opgeschreven, maar nou weet ik niet meer waar. Uh, Rogier Kappers, ja. Ja, hele mooie documentaire. Ja, precies. Toen leefde hij nog, maar hij had een hersenbloeding gehad... en uh, kon heel moeilijk ja. uh, op en om... En, uh heel ontroerend om te zien ook dat hij, een man die zoveel van muziek en zoveel communicatie kan, ineens niet meer spreken op het einde van zijn leven. Ja. Heel tragisch. En maar hij was ook, wat ik wel bijzonder vind, die Ellen Lomax was ook echt een multiculturalist. Ja, ze... Want hij, uh, mm -hmm. ja, hij vond echt dat die culturen moesten mengen. Hij was echt ook een, een pleitbezorger voor, voor de rock and roll toen mm. iedereen dat ja, ja, nog ja. heel erg ernstige, verkeerde muziek vond. Uh, ja, toch? Jawel. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij ja. zelfs in de jaren 50 op de, op de lijst van m'n heeft gestaan. Ja, precies. Hè, als ja. Ja, omdat hij dus dat soort dingen... Ja, ja, ja FBI... En, eh, maar Bob Dylan, die ging ook bij hem op bezoek? In het begin, weet ja. je wel? consulteerde hem. Ja. Dat is dat ook, ook gek, hè dat is een van de dingen. Met onze twenties en onze folkmuziek hebben we heel veel... Ik ben ook wel zelf een grote Bob Dylan fan natuurlijk. Zoals elke muzikant. <laughs> Maar kom je dingen op het spoor, eigenlijk op de inspiratiebronnen van Dylan, bijvoorbeeld een John Jacob Niles, of een ja. Lomax, of ja. die gevangenislieder, of... En dan... Ja, je noemt hem nu, zullen we daar eens ja. even een stukje van laten horen? Ja, prima. Want, uh, uh, uh, nou, vertel maar eens wie dat was, want het is ook een nou, John Jacob Niles is eigenlijk de Alan Lomax van zijn tijd. Hij deed hetzelfde in de jaren tien van de 20e eeuw, maar die had helemaal natuurlijk geen bandrecorder uh, in die tijd. Dus wat moest hij doen? Hij moest gewoon melodieën noteren. En hij ging ook rond met een in de jaren twintig of dertig om volksmuziek te noteren. En volksmuziek in de zin van Engelse ballades die geïmporteerd werden met de eerste migratiegolven in Amerika. Hij ging die op het spoor. Dus er is een hele het child's, catalogus, heet hij van allemaal ballades uit uh, Engeland die in Amerika uh, een nieuw leven kregen. John Jacob Niles is die gaan opzoeken uh, terwijl hij op tocht was met een fotografen, Heeft hij allemaal opgeschreven en uh, heeft hij dan helemaal voor zichzelf gehouden om concerten mee te spelen en pas twintig jaar of dertig jaar na zijn dood mochten die uitgegeven worden oh, wow. in boekvorm ergens ook begrijpelijk omdat hij natuurlijk al dat werk heeft gedaan en van stadje tot stadje heeft rondgetrokken dat is een gigantische ja. dus John Jacob Niles is de, uh, de lomax van zijn tijd zingt met een onwaarschijnlijke stem. Ja, oh, ja, waanzinnig ja. als een bezetene ook hè? Ja. Ja, ja, inderdaad, ja, inderdaad heeft mag zijn ja. eigen ja. instrumenten uh, hij was een heel Norse man, denk ik. Echt een heel, heel Norse man. Ja, Zoals laat maar horen. Nee, nee, I wonder as I wonder out under the sky How Jesus, our Savior, did come for today For poor only Like you and like I I wonder as I wander Out under the sky When Mary birthed Jesus Twas in a cow store With wise men and farmers and shepherds and all, but high from God's heaven, a star did fall, and the promise of ages it then did recall. If Jesus had wanted for any. A star in the sky, a bird on the wing, All in heaven to sing. He John Jacob Niles leefde in, uh, van 1897 tot 1980. Streng mannetje uit Kentucky. Je <laughs> ziet hier op een foto, ja. The singing and playing is large, apple. Ja. Was hij een beetje donker? Dat kan je niet goed zien, hè? Nee, ja, ja, dat was niet donker. Het was, was gewoon het echt een... Blank. Ja, ik denk ah, ook ja. ah. dat uh, een, Op een bepaald moment heeft hij ook een baard gehad. leek helemaal op een kabouter, een Oh, kijk dan hier. Ja, yeah. ja, oh, nee, ja. Maar volgens mij moeten we weer wat horen van jullie. Ja. Ik, oh ja, want uh, Ellen Lomax, uh, vooral van, van, van, van hem hebben jullie natuurlijk de, de Prison Songs. Ja, dat is onze laatste album dat we nu gemaakt hebben. Hè. Uh, <tie> ja, een bepaald... Hij ging dus naar gevangenissen uh, en uh, ja. nam daar uh, dus al in de jaren dertig... Dus het begin van zijn carrière. Ja. Zijn vader was ook een muzikoloog. die eigenlijk hetzelfde voor de Library of Congress in de jaren dertig sinds hij begonnen. En Ellen is als zeventienjarige meegegaan om zijn vader te assisteren. Dat komt ook in die documentaire ja. van uh, Roger Kappers. En die zei van, toen ik die gevangenen hoorde zingen... ging er een totaal nieuwe wereld voor mij open. En dat is eigenlijk het startschot geweest voor hem om zes decennia. Muziek ergens zo. Ja. Ja. dat is een heel een keerpunt toch geweest in zijn ja. leven, denk ik. Die work songs. Daar en, zijn. en dat is een traditie die uitgestorven is. Want hij is een paar keer terug geweest naar die gevangenissen. In de jaren 40 hij is één keer nog in de jaren 50 geweest. En toen hij in de jaren 50 ging, was het bijna gedaan. Niemand kende die lieder nog, terwijl hij... Een, een hele... Het is bijna een hitparade. En in elke gevangenis, die hadden hun eigen liedjes. En er waren liedjes die terugkwamen in andere ja. variaties. En ze hebben dat heel mooi onderzocht en allemaal vastgelegd. Maar ze hebben nooit ook echt de... We weten niet wat het echt moet geweest zijn om zo'n gang te horen zingen. Omdat hun, hun opnamemateriaal was nogal primitief ja. Het waren mono opname Ik denk dat dat donderwolken gewoon. Want je moet je voorstellen dat zijn rijen van 50, 60, ja. 70 mannen die hakken en kloppen ja. en op dat ritme... Het ja. volle borst. Uh, er zijn wel wat filmpjes van, hè? Ook er zijn op, wel wat filmpjes uh, in... van, maar, maar hoe dat echt in de jaren dertig op het hoogtepunt was. Dat, nee, nee dat natuurlijk. Dat niet. is weg in de geschiedenis. Gaan je dit nu één doen voor mij? Als of niet? je wil, ja. Je ja of ik wil ja? even mijn gitaar stemmen. Misschien even een vraag stellen aan hun? Oh ja, ga ik een vraag stellen <lacht> <Yeah. lacht> uh, um, ja. aan hun. Hebben jullie Ja! <lacht> <lacht> Ja, maar helemaal geen interessante vragen maar wel nee ja, goed. Uh, uh, wacht, wat dat? Oh ja, daar had ik nog even. Um, uh... Oh ja, uh, Ancien Belgique, Dat moet je even uitleggen wat voor tent dat is. Dat vond ik ook ja. wel leuk. Want daar hebben jullie je, je eerste programma meegemaakt, hè? Ja. ja. Dat zit dat in Brussel. Dat zit in Brussel, ja. En het is, Wat ik begrepen heb, is dat eigenlijk al vanaf de 11e eeuw een gemeenschapshuis. Weet je dat? Ja, heb ik opgezocht. Hele ah. rijke historie. Hart van Brussel. Dus is niet alleen ja. concertzaal, ja. maar ook muziekhuis, productiehuis, toch? Ja, ja? ja echt zo wat de muziektempel in, in België. Eigenlijk. Ja, echt wel wel allee, ja heel belangrijk en er komt heel veel goede heel passeert er goede muziek muzikanten. Ja. dus dat is wel heel leuk als je dan gevraagd wordt om ja, te gaan te ja absoluut absoluut Steve Camille Carlens van Zita Swoen. Ja? Uh, cureerde ff, enkele jaren geleden een festival de heette on the wings of a white rabbit en hij vroeg toen aan ons of dat wij een van zijn gastgroepen wilde zijn. Dus ja. Wij sprongen natuurlijk een gat in de lucht, want wij hadden zoiets van... Oh, Ancien Belgique. Wauw. Wow. <laughs> dat zien we alleen maar op tv. en Vanzelf naar concerten te gaan en nu mogen we er zelf spelen. Mm -hmm. En ja. we kennen zo de verhalen van dat het geluid er zo goed is en het eten is zo lekker en de mensen dat er werken zijn zo tof. Ja. Ja, het is en ook voilà, we voilà, hebben om... dat allemaal kunnen bevestigen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Want dat was een, een Ellen Lomax uh, uh, programma. Nee, Dat, nee, dat was... was nog daarvoor. Oh, dat was, weer dat daarvoor. was nog eerder de jaren 20 programma's. En vermengd met de, de folk, John Jacob Niles-achtige dingen. Toen waren we eigenlijk nog niet met de Prison Songs bezig. Daarna kwam er via Herman Hulses van AB. Het idee om een tribute okay. aan Alan Lomax te doen. En dat was dan in het kader van een festival verschillende dagen in de AB dat er verschillende groepen alles deden rond Alan Lomax. En dan ja. hebben wij de prison songs gedaan met een zeskoppig mannenkoor. Ja, waanzinnig. Hoe kwam je nou op dat idee? Ja, we hadden allemaal zoiets van oké, okay, we ja, ja, moeten dat doen, maar... Wel. Nee, dat is helemaal niet ja, zo gek natuurlijk. Mm, ja, hè, stond prison maar. songs ja. zijn uiteindelijk een hoopje mannen dat... Ja, precies. Ja, <laughs> ja, dat is ook wel. <laughs> Achter een ja, ja. hamer of een ja. pikaweel staan ja. te, te zingen. En ja, we vonden dat dat zo weinig zin had. Met twee meisjes ja, en dat één is man. Zo, ja. Dus we nee, dachten, kom, versterking. versterking. We, we hadden altijd uh, het gedacht om ooit oh, eens met een koor te werken, maar ik had zoiets van, laat die mannen dat maar doen voor ja. ons dan nu. Ja? Ja? We het ook bij dat is absoluut uniek. We hebben dat één keer gedaan, omdat we prison songs zijn zo belangrijk En zijn zo emotioneel beladen historisch. Die dan moet je met heel veel respect behandelen. Dus we zeiden, oké, okay, we gaan dat één keer doen en dan nooit meer. We hebben het ook nooit meer gedaan hè, met koor. Nee. Dat doen speciaal voor die... Ja, figures, ja schaam maar ja. ga maar naast hem zitten. Ja. En we zullen er nu eentje spelen. Ja, heel maar graag. We spelen Hammering. Dat is een up, we hebben er een up-tempo versie van gemaakt. Want het is natuurlijk ja, ik een heb, chain gang. Ik heb, vorige week heb ik uh, dat ja. van de CD gehaald, prachtig nummer. En uh, ja, het is een klassieke uh, prison song... die wij een beetje bewerkt hebben... en uh, naar onze hand gezet alweer. <laughs> We're well, looky, looky, young love. Hammer rain. When the sun's gone, Hammer rain. Eyes is just a walking, hammering. rain. For a hundred summer long, hammering. rain. I got a nine pound hammer, Hammer rain. I'm gonna ring it in the barn, Hammer rain. Well, I'm going to the bottom, hammering. rain. Just to ring my hammer, Hammer rain. Oh, Let Oh, I can hear my partner's horn Let your hammer ring Oh, I can hear my partner's horn Hammer ring I'm gonna call a little loud. Let your hammer ring I got a nine-pound hammer I'm gonna ring it in the bottom Well, I'm going to the bottom Just to ring my hand Let your hammer ring. Oh, well, I'm going my hammer, hammer ring. I can't hear nobody calling. Let your hammer ring. I got a nine-pound hammer I'm gonna ring it in the bottom Well, I'm going to the bottom Just to ring my hammer Will you drop them down together? Will you drop them down together? Well, I'm a little louder your hammering, hammering, hammering, hammering, hammering, hammering come let your hammering. het verzuchten. Ik vind het zo mooi. Ah, het, is, het is ook... Dat is ook heel emotioneel, toch? Ik bedoel, het feit dat dat... De Prison Song, zeker. Ja. Die mensen, die, die zongen voor hun leven, hè? letterlijk. Hè? Dat, het, dat, dat hield hun in... Letterlijk in leven. De zingen en de chain gang. Anders gingen ze gewoon ten onder aan het werk. Die mensen werden kapot gewerkt. Van s ochtends s tot avond. Ja. Dat was het enige dat ze hadden. En daarmee is het ook zo mooi en zo kostbare uh, muzikale erfenis. Dan kan je ja. niet alleen niet anders dan met respect... Uh, ja. mee omgaan natuurlijk. Jullie begonnen, uh, als eerste nummer deden jullie al een blues, hè? Ja. Want dat is uh, een van de volgende projecten geweest. Ik weet de volgorde niet meer precies. De maar, blues, daar zijn we nu mee bezig. Daar zijn jullie nu, dus mee, zijn mee, bezig, nu mee bezig, hè? Ja. Songbook of the blues. Ja. Je dacht, uh, de depressie is hier alom in Europa. Nee, hoor. Dat, dat staat er helemaal los van, hè? Inspiratie Op? alleen. Ja? zijn er al een tijdje mee bezig. Zulke songbooks vragen heel veel huiswerk om te maken. En wij doen graag ons huiswerk goed. Dus dat duurt een tijdje. We zijn er al twee jaar mee bezig ondertussen. En ik hoop van ja, de zomer dat we misschien eens een paar opnames kunnen beginnen maken. En, uh, ja. Want dat staat nog niet op cd? Dat staat dat nog zei... niet op cd, nee. nee. Ze zijn volop mee bezig. Nee. Want wat er nu wel van jullie te krijgen is, is de prison songs. Ja. Tenminste, ik heb ze via iTunes uh, ja. gekocht. Onze <laughs> uh, ja. Waar we het tweede nummertje uit speelden. Dat zijn ja? folk traditionals. Ehm... Uh, en dan de Twenties, een songbook van de Twenties. En dan moet je dus op jullie website zijn, want dat is in Nederland. Maar jullie moeten dus ook een Nederlandse uitgever gewoon hebben, of niet? Of distributeur. Ja, we hebben pech. We hadden Munich Records, maar die zijn ter ziel gegaan een maand geleden. Dus we zijn volop aan het zoeken naar iemand die ons in de Benelux wil uitgeven. Ja, want dat is wel handiger, hè? Ja, dat is toch wel. Hoe was dat op Vlieland? Is dat leuk? Dat de Great Wide Open? Ik ben er nog Ja? Ja, is het was toen de eerste editie en dat was echt. Ja. ja. Dat was een beetje thuiskomen. Al oh, wat goed zeg je? Ja, misschien moet ik het toch. een ja, keer... Heel gaan. gemoedelijk ook, zo'n festival voor, voor iedereen. En we hebben ja. toen, dat is ook heel bijzonder, zij zie aan ons achteraf. We hebben de zaal stilgekregen. Het schijnt heel bijzonder te zijn voor Nederland. <lacht> <lacht> nou ja, ik kan me kapot erg. Oh, ik kan me zo erg dat ik ja. erg sta. En dan, en dan ziet ze gewoon in Paradiso ook, weet je wel? Dat gezever ja. bij die bar... Want ik was ook in de Melkweg. We gaan straks dingen laten horen over een elvis tribute Nou, je kan gewoon niet bij de bar staan. Je moest echt helemaal naar voren. Wil je. Ik begrijp het niet. Waarom ga je daar naar een concert om te oehoren? Ik moet me er kwaad om maken. Dus uh, ga, ik, ik ga helemaal stil zijn en dan ga ja, je ja, weer iets doen. Een sjuzend song voor jou. Spelen. Oh ja, nou oh, heerlijk. Ja. Ja. We spelen. Terwijl um, een klein beetje best. Go Down Old Hannah. En dat is het nummer waarvan Lomax zei van ik had op dat moment als 17-jarige alle klassieke muziek gehoord, ik had alle jazz gehoord, alle popmuziek van die tijd. Maar toen ik dat liedje hoorde zingen door die zwarte gevangenen, toen veranderde de wereld voor mij. En toen wist ik van ik ga mijn leven geven aan volksmuziek op te nemen. Het gaat over de zon. Uh, Old Hannah is gevangenistaal, want ze zingen vaak in code taal uh, over de zon. Uh, ze zingen Go Down Old Hannah, Don't You Rise No More. Want als de zon uh, nooit meer zou opgaan, dan hoeven ze nooit meer te werken natuurlijk. Dus vandaar Go Down Old Hannah. Eyes in the morning, be sure to bring my jar. Hij moet het ook niet eens in Amerika te horen zijn. We hebben dit al gedaan in Amerika. Vertel. We zijn twee keer ondertussen naar New York ja. geweest. Ja. We hebben daar vrienden gemaakt. We spelen daar. We hebben een tiental concerten gegeven. Echt waar? En ook daar. Mensen worden ja. absoluut stil als we dit spelen. Ja. En ja. nog gekker, die, die snappen er helemaal niks van. Die zo, jullie, jullie komen mm -hmm. uit Antwerpen en jullie spelen eigenlijk onze muziek... En ja. Ze geloven van. niet dat we, dat we Belgen zijn. Ze zeggen altijd, oh, je vermist ja. Mississippi of something. Maar ze nee. Nee, we, zijn nee, nee, we komen Hello. gewoon bij de we schelden zijn gewoon, We zijn drie boerkes van België. <laughs> <laughs> ja. Van ja, dus dat, maar dat, dat, en het valt daar goed dus Voor wel, ja. Maar moet je daar ook nog niet een plaat uitbrengen? Dat is toch leuk? Dat zou mooi zijn, hè? He, want ja, het probeer is toch het. leuk om, om van de muziek te kunnen leven? Dus ja, je, dat toch? zou heel fijn zijn. Hè? Dat zou heel fijn zijn, hè? Ja, want je gaat nooit meer... Uh, iets anders doen. Wat is je volgende project? De Songbook of Blues. We zijn ook met een film bezig, ondertussen. We ja. hebben zelf een film gemaakt, yes. met een bevriende regisseur en een cameraman. Oh. En we zijn een beetje niet bijzonder zo aan het doen, want we doen graag bijzondere <laughs> dingen. Uh, ja. Het is een, een, een synthese van beeld en geluid, puur cinema, zoals het heet. We hebben een verhaaltje gemaakt, een beetje in de sfeer die wij willen neerzetten, met een acteur en, en andere mensen. Vijftien minuten, zonder dialogen En wij doen ook de soundtrack ervan. Oh. Dus we proberen echt op de beelden de te werken. De soundtrack echt op de beelden, niet ja, gewoon ja. muziek. Nee, nee, nee, nee, maar. nee. Maar het is ook wel de bedoeling dat de muziek op zich kan staan... en dat de beelden ook op zich kunnen staan. En als je zegt, wij doen de soundtrack, mm -hmm. uh, dan is het met stemmen? Alleen met stemmen en nee, gitaar? Is, uh, nee, is... We, nou, nou, we, we arrangeren voor een volledig. componeren. Oh, echt waar? Uh, ja, toch ja. Ja. Ja. Nou, wel. Dat kunnen jullie zomaar. We doen ons best. Als we samenwerken kunnen we echt ver geraken. <laughs> maar blijven we maar verder prutsen en draaien. en tot... ja. Als dat goed klinkt, dan zijn wij content. Ja, wat leuk. Oh, ja, ja, ja. Dat lukt wel. Er zit een beetje stemmen in. Hè. We hebben... Ja, tuurlijk. Dus nu een stukje met tuurlijk. vier vrouwenstemmen. En, en, en waar moet dat uitkomen? Of wie, wie die, graag het in die is ja. gemaakt voor in bioscopen te spelen. Dus we gaan die proberen. Aan een andere speelfilm te hangen, zoals voorproefjes. En ja. festivals te doen. Hè. Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. En hoe heet die? Afterglow. Afterglow. Van de ja. Golden Glows. Nee, Daar zijn we nu mee bezig. Ja. <laughs> oké, okay, goed. En dan de Songbook of Blues, uiteraard. Ja. En wat ga je nu, wat ga je nu doen? Uh, Nel gaat een beetje piano spelen, denk ik. Oh ja, oké, okay, ja. Want uh, oh, ja, oh, hè? ja, oh, ben je aan, ja, ja, ja. Oh, dan moet je die microfoon, bij je meenemen? Nee, die koptelefoon moet je even ja. meenemen. want uh, Op een of andere reden verdwijnen hier steeds meer koptelefoons. en uh, hè Bart? is toch raar? Dus dan werk je met de radio en dan... Uh, <laughs> volgens mij, iemand neemt ze mee of zo. Ik weet het niet. Het wordt opgegeten. Oh dus het microfoonklemmen, die worden ook altijd opgegeten. Is dat? Hey Bart, toch? Ja. Hij <laughs> knikt. Dat kennen we ook, hoor. Ja. <laughs> En wat wordt dit voor uh, lied? Dit is uh, Sun and Moon and Stars, het is een slaapliedje. Dat uh, Nel heeft geschreven op basis van... Wat was het Nel? Een Koerdische melodie of zoiets? Nee. Een Turkse melodie? I wacht, ik hoor u nog, niet, Ik ja. moet mijn micro gaan nog aanzetten, denk ik. Of zo. Bart, uh, zei ja? Klopt nu wel? Ja, ja. nu wel. Nu wel. Okay. <laughs> het was een Turkse melodie, een Koerdische melodie. Wat was dat weer? Uh. Uh. Anyway, een volksmelodie. Uh, dat vind ik een oud slaapliedje ja. ja. en -slaap. een, uh, <laughs> een beetje een golden gloze jasje okay. Gemaakt. Oké. Sun and Moon and Stars. Oeh. Uh. To sleep. er Zit er nog eentje in of niet? Eh uh, Is a cappella misschien dan? Ja? Wat? Ideeën? Suggesties? John the Revelator. Oké. Okay. Oh, dat is mooi. Een symbol. vind ik een heel mooi nummer. Wat? Mm Wat? -hmm. Huh? Mm -hmm. Who's there riding? John the Revelator. Tell me who. Who's that writing, John the Revelator? Who's that writing? John the Revelator wrote a book of the seven seals. And tell me, who's that writing? John the Revelator. Tell me, who's that writing? John the Revelator. Who's that writing? John the Revelator, John the Revelator wrote a book of the seven seals. You know, God walked down on the cool of the day.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 Ik Wacht, dan moet ik weer klappen. Nou, gaan we... <laughs> nou hey, lieve, lieve Golden Rose, Ik ga gewoon de komende weken... Ik krijg een cd'tje van je. Tuurlijk. En ik heb er nog eentje. Ga ik elke week een nummertje draaien. Want dan moet jullie natuurlijk promoten in Nederland. All right, Want ik dit ik... is echt helemaal fantastisch, toch? <laughs> uh, nou, ontzettend lief dat jullie geweest zijn. Bedankt om te hebben. En uh, uh, uh, een hele goede reis terug dadelijk naar... Uh... En uh, ga... Ze hebben ook nog oh. uh, een... een, een een dingetje ingezongen. Misschien lukt dat Bart om dat dadelijk na het nieuws. Lukt je dat? Te laten horen? Hij zit een beetje te twijfelen. Hij gaat proberen. Hij blijft nog even zitten. drinken even wat. Jo. Ja. Oké. Okay. Doeg. Doeg.